Levi van Eck met het NOS journaal. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland heeft noodpompen ingezet om de polders leeg te pompen. Na de extreme hoeveelheid regenwater van gisteravond staat op sommige landbouwgrond een behoorlijk laag water, waardoor gewassen dreigen te verrotten. Het waterschap kreeg al veel telefoontjes van boeren over de wateroverlast. Gisteravond viel vooral aan de Noordzeekust veel regen, tot 100 mm, wat normaal gesproken in een maand valt. Het Outbreak Management Team komt niet meer elke week bijeen om de coronasituatie te bespreken. De missionair minister De Jonge zegt dat dat niet meer nodig is, nu het aanhoudend de goede kant op gaat. Volgens de minister zijn de deskundigen bij eventuele tegenvallers wel snel beschikbaar. De brieven met luiers die met Pasen naar verschillende moskeeën zijn verstuurd... zijn niet strafbaar, zegt het OM. In de brief stond een paascadeau voor onze jankerts in de maatschappij. In andere luiers zat een cartoon van de profeet Mohammed... of versnipperde Koranverzen. Volgens justitie is dat niet strafbaar... omdat er niet is gedreigd met een misdrijf. GROES is in 2023 gaststad van Roze Zaterdag... En, is daarmee voor het eerst, en, dat, en daarmee is het voor het eerst dat het evenement voor LHBTI'ers in de provincie Zeeland is. Volgens de organisatie moet het evenement een positieve impuls geven... aan de bewustwording en acceptatie van LHBTI'ers in de provincie Zeeland. Roze Zaterdag is ieder jaar in een andere stad. Op het EK voetbal heeft Hongarije verrassend gelijk gespeeld tegen Frankrijk... De wedstrijd in Boedapest eindigde in 1-1. In dezelfde groep F begint rond deze tijd de wedstrijd Portugal-Duitsland. Het weer, er is veel bewolking. Alleen in het oosten breekt de zon door de wolken heen. De temperatuur loopt uiteen van 19 tot 27 graden. Komen nacht trek vanuit het zuidwesten buien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen. Het wordt ongeveer even warm als vandaag.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. M M M M M Dit is de zomer van ZFM, met nu, Entertainment for You. Het wordt later en later, de nacht die ontwaakt.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 Mee. Je vriendinnen die wachten, je kijkt me nog na. Want je kon het niet maken met mij mee te gaan.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 Bijna. Henk Dissel hier bij CFM. Welkom in de tweede uur. Mijn naam is Fred. Hij zit u te eten. Eet smakelijk. Heeft u gegeten dat het u wel mogen bekomen? CFM. Standard Radio. 106.9 FM. Zo is het. I cry. Van oh, Mouke. Blijf er lekker bij. Tot, uh, tot 7 uur. De mooiste muziek. En we gaan nog mensen bellen natuurlijk zo direct. Johnny Romeinen, Sjoen Aja en Beppe uh, Bert. It's just a moment. It's just for you and I. The music they're playing. They're playing for us all night. Just one look at you. Into your eyes. Feels like magic Makes it all right As time goes by As it flies It passes by For you and I 6.9 FM. 2, 3, 4. Artief je hier bij Zwem met het ene gewicht, je ja. was mijn zomerliefje, wees een harte diefje de hele nacht met jou, was het van oh. je was mijn zomerliefje, rees een hart een diefje. De hele nacht met jou, was het van oh. Zo nou is nog genoeg, uh, Jennifer, en wat dacht jij Soraya? Nou, ik vond het een gezellig liedje. <laughs> ja, dat is het zeker. Ja, ja. Dat, uh, het klinkt lekker zomers ja het is, het is in ieder geval lekker ook uh, van, ja, het is de Zuiderbuur, zo te horen. Nou, maar dat geeft niks. Dat geeft niks. We hey. houden van alle mensen, toch? Jawel, jawel, tuurlijk. En uh, ongeacht uh, ook uh, de muziek natuurlijk. Ja. En zo heb jij met Johnny ook een mooi nummer gemaakt. een echte, ja, het is echte, echte, ja, een echte tearjerker, zeg maar. Ja, vind je hem leuk? Ja, hij is, uh, hij is prachtig, hij is mooi, ja. Kijk, daar ben ik heel blij mee om dat te horen. Nee, Kijk, ja, is le le leuk is wat anders. Hij is mooi. Dankjewel. Ja. Dankjewel, ja. Graag gedaan. Ik hoop, ik hoop dat de rest van Nederland dat ook vindt. <lacht> ja, nou ja. Uh, kijk, ik, ik, uh, ik ben er in ieder geval voor. Dus. dus één heb je er sowieso. Het is een jarenlange bezegeling van vriendschap. Oké. Okay. Ja, ja. ja zo dat, klinkt, uh, dat klinkt heel mooi. Ik, wij hebben allebei op het Rembrandtsplein gewerkt. In ja. het verleden. En ja, toen werden we hele goede vrienden. En we hebben elkaar gevolgd met trouwen. Met kinderen krijgen. Met de ups en downs in het leven. En uh, ja, weet je, je volgt elkaar. Het is niet zo dat we iedere dag bij elkaar op de koffie zitten. Nee, nee. Maar als we elkaar zien, op spreken. Het is altijd goed oude, toffe jongenskrentenbrood. Ja. Dus uh, ja. En, en ja, net als iedereen hebben ook wij natuurlijk vorig jaar... ...helemaal stilgezeten... ...en een stuk van dit jaar ook. En um, toen ging de telefoon... ...en toen zegt hij... ...Sorai, ik zeg ja... <laughs> ...en ik zeg... ...ik heb een wens... ...ik zeg nou, uit die wens... <laughs> zeg, ja. ik, ik, ...ik loop hier al jaren over na te denken... ...maar ik denk dat het nu het juiste moment is... Ja. ...ik wil zo graag een single met jou opnemen... ...een duet... ...ik zeg nou, ik zeg, wat vind ik dit leuk... Ik zeg, want jij zegt het nu. Ik zeg, maar ik heb het ook jaren lopen denken. Dus twee mensen komen uit. Ja, dus, en, en, uh, en, en dat is nou, een, mooi, een mooi nummer geworden. Ja, Emil uh, Hartkamp die had een prachtig nummer voor ons liggen. Dus, uh, ja, nou, zo is het gekomen, hè? Ja, Ja, nou ja, uh, ja. Ik, ik zeg altijd, Emil Hartkamp, ja, uh, uh, degene die hem kent, die uh, ja, weet dat hij uh, ja, toch wel... Mooie muziek uh, creëert, zeg maar. Ja, dat kan je wel stellen. Ik ja. vind het de diamant onder de producers, ja. tekstschrijvers en componisten. Ja, hij gaat ook al een tijdje mee natuurlijk. Ja, e ja, ja. Ik zeg het ik, ik, een keer. Ja. Hij zit een beetje in onze leeftijdscategorie. Ja, ja. <laughs> ja, dan, ja buiten dat. Hè. Ik bedoel, we hebben er niet minder plezier om, toch? Nee hoor, zeker, niet. zeker hey, niet. ik bedoel, ja, ik, ik ken hem ook al. Uh, ik ga al een tijdje uh, volg ik hem eigenlijk. Ja. En, en uh, ja, vanaf zijn eigen eerste CD-album en dergelijke, uh, ja, ja, dat heb ik allemaal. Uh, ja, dat heb ik allemaal nog eigenlijk. Leuk. Ja, ja. Dus uh, ja, dat, uh, de ben ik ja, zuinig ben op. Ook als ik hem spreek. Ja. Nee, maar daar ben ik altijd uh, heel zuinig op. Ja. En, uh, ja. Eh, want hij zingt nu niet meer. Joey heeft het nu overgenomen natuurlijk. Nou, hij blijft altijd zingen hoor. Ja, goed. Niet meer de... zo zoals geloofd... vroeger. Nee, maar ja. weet je, Kijk, op een gegeven moment moet je het overlaten aan de, aan de jongere garde. Hè? Ja. En, en ja, ik ben nog niet zo ver. <lacht> <lacht> <lacht> ik ben morgen jarig. Oh, alvast en, gefeliciteerd. Uh, dankjewel. Ik ben van 65. Maar in mijn gevoel word ik morgen 50. Ja, zo is dus, het. Uh, en, en, en, ik, ik nou, houd ik in ieder geval die beloofd. gedachte vast. Ja, nou, ik heb mezelf beloofd dat ik 50 blijf tot het niet meer aanvaardbaar is. Ja, nou, zo is het. Ja, toch? Nee, ik bedoel, ja. Hé, hey, maar, wat, wat even, je hebt het net over het Rembrandt-Vlein, maar ja, toch merk ik er wel een beetje enig, enig verschil in de, in de afgelopen jaren eigenlijk. Ik weet niet, ervaar jij dat ook zo? Ja, de, de sfeer is heel anders. Ja. Ja. Kijk, vroeger kon je de tram laten stoppen met uh, 20 meter <lacht> microfoonsnoer. Ja. En stapte je de tram in en je haalde mensen uit de tram. Ja. En die nam je mee de kroeging. Ja. Zo deden we dat vroeger. Maar dat kan je vandaag de dag niet meer doen. Nee, nee. Maar ik, ik, ik, uh, ik ben toevallig uh, nog net voor de corona ben ik nog uh, uh, daar in de buurt geweest. En ja, toch nog even lekker dat uh, ouderwetse. Uh, uh, Gezelligheid eigenlijk, de Amsterdamse gezelligheid. Ja. Ja, en, en dat kom ik niet heel veel mee tegen. Nee, maar die Amsterdamse gezelligheid verandert. Ja. Verandert mee met de jaren, verandert mee met alle culturen die er wonen. Weet je, en daar dan wij blijven stilstaan in het verleden, in ons gevoel. Ja. Weet je, als wij naar vroeger denken, dan denken wij aan Haché en. Uh, ...en een pikketanici en, enzovoort. Maar dat is... ...ja, dat, dat is er nog wel. Maar dat moet je zoeken met een lichtje. Ja, want ja, zeg ik, uh, ik... ...ik was toevallig nog in... Uh, ...ja, ik, ik, ik stond eigenlijk een beetje versteld van... ...dat, dat ik nog... Uh, ...ja, eigenlijk toch nog zo gezellig... ...veranderd is. Ge, ge, ja, ge, veranderd. Maar ook dat ik daar toch nog een, een, een café... ...een bar waar ik kon eten en drinken... Uh, ...vond waar... Uh, ...ja, eigenlijk nog een beetje de oude... Amsterdamse garden in de liep. Ja. Zingend, ja. met eten en drinken. En uh, waar, de, waar de, ge, ja, de gezellige muziek uh, van de Amsterdammers uh, uh, nog op stond eigenlijk. Ja, ja, maar ja, weet je, kijk... De, de Amsterdamse café-eigenaren kunnen daar ook niet omheen, hè. Het Rembrandtsplein heeft een naam... en dat, die hebben ze hoog te houden. Ja. Weet je, en Willy Albert, die zong vroeger... Onder de bomen van het plein... Daar kan je zo gelukkig zijn. En dat sfeertje, dat willen we natuurlijk wel behouden met z'n ja, allen. Ja. Alleen ja, de jongere garde die er vandaag de dag he, grotendeels naartoe gaat... Die, uh, ja, die, die zijn dat een beetje... De muziek verandert ook. Weet je, toevallig zei mijn dochter dat een paar jaar terug. Mam, ze zegt vroeger waren de liedjes veel liever. ja. Ja, wat, wat vrolijker. Er, en, uh, ja. Ja, en ik denk dat wij met ons duet... dat stukje verlangen naar vroeger... dat dat er wel in zit. Dat de melodie en, en de tekst... en ja, de weemoed naar vroeger brengt het naar boven, vind ik. Ja, ja het is een, uh, eigenlijk... Uh, vroeger was het, uh, waren het smartlappen Ja. He, echte, echte originele smartlappen Ja. En tegenwoordig uh, ja, moet daar een... Uh, ja, een beetje versnelde beat onder en weet ik van alles en nog wat. Precies. Ja, en dat vind ik dan weer zo zonde aan zeker bepaalde nummers. Dan denk ik van, aai, daar moet je niet aankomen. Ja, nou, dat, die, die meen ik deel ik helemaal met je. Ja, dat, eh, je hebt het net toevallig over Willy of En Ja, dan denk ik gelijk weer ook aan de, het café waar ik, waar ik destijds zat van Bollejan. ja. Nee, en uh, je had toen ook het café van Peter Beense. Ja. Ja, Peter Beense is ja, er dan is nog, nog wel is, onder is. ons, maar ja, die heeft de winkel of de, de café niet meer natuurlijk. Nee, nee, daar heb ik geen nee. tijd meer voor. Nee, nee. Weet je, maar de sfeer in die kroegjes is gewoon heel anders geworden. Ja. Is meer gericht op de jeugdigen, weet je. En, en vroeger ging de Oudere Garde ook nog wel op stap. Maar dat is vandaag de dag, ja. Als je op een zaterdagavond op het Remmerelsplein loopt. heb ik als oudere. Heb ik wel eens het gevoel dat ik aangekeken word. en dat er gedacht wordt: wat kom jij hier doen? Ja, <laughs> ja, ja. weet je. Ja, ja. ja. En, uh, Terwijl ja, nou, maar dat maakt niet uit. Dat, dat, ja, zo gaat dat in het ja, leven. Ja, helaas. Dat hebben we te accepteren. Maar er zijn genoeg zaakjes. Zoals bij de, Ronald, de Nieuwe Vaart in Amsterdam Oost. Weet je, en, en Café de Helden bij het Sloter, uh, Slotep ja. uh, Sloterdijk bedoel ik. Ja, dat zijn nog wel de zaken. Die hebben wel een, een, een moderne uitstraling. Maar die hebben nog wel de muziek van vroeger ja. en het publiek van vroeger. Okay. Weet je, dus ja. kijk, ik kom natuurlijk al... Ik ben zo wat opgegroeid op het Rembrandtsplein. Ik was tien dat ik begon met zingen. En ja. uh, ik was dertien dat ik mijn eerste talentenjacht won. En toen moest ik repeteren op het Rembrandtsplein. Dus zo ben ik er, ja, ingerold, zeg maar. Ja. En uh, ja, als daar dan zo'n klein huppeltje staat te zingen... Ja, die wordt van café naar café getrokken. Van kom hier ook even en kom hier ook even. En ja, dat, dat kon ook vroeger... Maar dat kan je vandaag de dag niet meer. Dat is heel jammer, maar dat stukje sfeer is weg. Ja. Maar er zijn toch nog steeds, vind ik, goede café-eigenaren... ...zoals bijvoorbeeld van Jantjes Verjaardag en Café Roosje. Ja, Die, ja. die doen het zijn gewoon de heel goed op het Remmeralsplein. Ja. Ja. Dus uh, die, ja, die hebben toch ook wel die hunkering naar vroeger. En dat, ja, ondanks dat de jongere garde er komt... Ja. ...houden ze die... Ja, de herinnering aan vroeger wel hoog in het vaandel. Ja, ja. ja dat is in ieder geval belangrijk. Want ja. ik kunt er altijd, ja. Eh, eh, ja, een stukje Amsterdam, dat moet toch eh, moet er wel een beetje blijven. Eh, ondanks hey, dat het. Ben eh, jij niet je... uit te roeien, jongen. <laughs> nee, maar goed, eh, ik, eh, ik denk altijd: eh, Amsterdam, ja. En eh, nou komt jouw naam toevallig ook weer naar voren, Soraya. Ja. En, en, en dan denk ik ook aan René de Haan. En dan denk ik aan Roos. Ja. En, uh, ja? ja. ja dat, dat zijn we allemaal, ja toch... Uh. Van die, de, ja. ja. Ik, ik ben de enige nog die zingt. Ja, <lacht> ja inderdaad. Dus ja. hey, maar ja. Uh, maar jij hebt uh, dus met Johnny Romijn uh, deze duet uitgebracht. Uh, zit er nog meer in, uh, in het vaandel? Ja. Nou kijk, we, ze noemen ons op dit moment een gelegenheidsduo... ...omdat dit het eerste duet is wat we samen uitbrengen. Ja. Maar als dit een succes gaat worden... ...dan zijn we natuurlijk idioot als we hier niet mee door zouden gaan. Ja. En uh, nou, we, we hebben daar natuurlijk over gesproken... Van, ...wat nou als dit, uh, dit liedje gaat vliegen, wat gaan we dan doen? Nou, zowel Johnny als ik zouden het een enorme eer vinden... Om naast ons solo. Want kijk, ik zal ook altijd solo blijven zingen. Ja. Maar daarnaast wil ik met alle liefde. En dat zegt Johnny ook. samen een duo vormen. Want dat is gewoon veel te. Je staat, het is veel gezelliger hoor, met z'n tweeën op het podium. Ja, tuurlijk. Een gekkigheid maken. Ja. en uh, Weet je, dat, dat is. Ge, de ouderwetse, gezellige. Amsterdamse gezelligheid. Die heb je dan wel op het podium. Ja. Hey, um, heb jij toevallig een website? Natuurlijk heb ik een website. Waar kunnen mensen jou <laughs> vinden dan? Ik ben te vinden bij www.sorayaentertainmentbureau.nl, Maar ook bij artiest-boeken.nl Dat is mijn boekingskantoor. Ja. En ik ben natuurlijk te vinden op Facebook en Instagram en Johnny ook. Ja. Dus um, ja, weet je, mensen kunnen ons altijd vinden en we nemen altijd de telefoon op. Ja. Nou, dat is uh, duidelijk. Duidelijker kunnen we het niet maken, toch? Nee. Hé, hey, maar uh, er zit dus nog wel uh, wat nieuws in. Uh, tenminste, uh, eh, als het allemaal goed gaat. Uh, dan, dan, dan zit er ook wat nieuws aan te komen. Ja, dan, dan krijgen we dan. eigenlijk uh, dus toch een, uh, een soort van uh, Frans Bauer en Marianne Weber uh, de deur. Nou, oh, als dat zou kunnen. Cool. <laughs> ja, je Ik weet het trappen, niet. hoor. Je weet het niet. Nee, nou, het mag voor mij gebeuren. Ah, oké. Okay. Hey, uh, Soraya, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. En dan gaan we hem even draaien. Ja, nou, lieve luisteraars. Ik ben zo ontzettend trots dat ik ons nieuwe duet mag aankondigen. Het liedje van Johnny Romein en mij. De waarheid van het leven. Hey, Soraya, dank je wel. Heel graag gedaan. En jullie ook bedankt, hè. Graag gedaan, Soraya. En we spreken elkaar weer. Tot da dan. Goed weekend. Doeg, -doe. Johnny de groetjes, hè. Want die droom, die vond ik op de dag nooit terug. Ik heb mijn hart en mijn ziel weggegeven. Ik zong het zo vaak in een mooi levenslied. Die de mensen willen horen. met oprecht gemeende woorden. Soms een feestje. Maar ook af en toe verdriet. 9 fm. Je bent jong In alles Ben je vrij En toch Vliegt je jeugd Zo voorbij Dus ga Er voor Blijf niet zo hangen, haal alles uit de dag zolang je dit nog kan. Toch al zo snel voorbij Dus ga ervoor Ja ga ervoor En laat jezelf maar vrij Die grijze massa Tussen je oren Daar ben je niet voor niets Mee geboren Ga naar school Doe je best Je bent geen loser. Dus kom eens van die bank en ga er tegenaan. Kom ga er voor. Het leven is een spel, dus ga ervoor, Kom op, je kunt het wel. Het leven is een spel, dus ga ervoor, kom op, je kunt het wel. De jaren gaan, toch al zo snel voor mij. Dus ga ervoor, ja ga ervoor, en laat jezelf maar gaan. Johnny Valentino. En kom ga je voor daarvoor hoor je Natuurlijk Soraya en George. Johnny Romain En uh, we gaan uh, verder uh, plup, met Rox van Driel. En uh, ja, geef mij maar een ticket naar de Zondag. Nou. Ja, hoeft eigenlijk niet. Maar als je dan toch op aandringt. Zo direct nog uh, de drie bedrijven Fred hey. We gaan nog eventjes bellen met uh, Beb De Klaaglijn. En we gaan nog eventjes uh, Suzanne Veldmaier bellen. Geef mij We're Ik heb het toch even heel goed bekeken. Opnieuw vakantie is het beste idee. Weer alles beleven van toen en van nu. Nog één keer passeert dat. Dat was hier dan de ticket naar de zon, Rox van Rieuw. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Suzanne Veldmaijen. Goedenavond. Goedenavond, ja. <laughs> we hebben elkaar net gemist. Ja, dat klopt. Ik denk, wat hoor ik nou, wat hoor ik nou? En toen keek ik, toen dacht ik, ops, gemist. Ja, we hebben elkaar weer gevonden, dus... Daarom, en dat is het allerbelangrijkste, toch? Jawel. Nou ja, we bellen eigenlijk vanwege de nieuwe single jou. Ja, hartstikke leuk. Leven, het leven. Nou, daarvoor heb je ook nog uh, aardig wat singles gehad, natuurlijk. Maar ik had eigenlijk een beetje het verhaaltje van. Het verhaaltje van uh, weet je, uh, ooit kwam ze de zomerliefde tegen. En uh, ja, toen uh, was ze toch niet. En toen, had ze, toen zei ze: Al had je alles, dan uh, ja, uh, ik heb genoeg van jou. En uh, ciao. Ciao, amor. Ja, dat <laughs> Er zijn altijd aardig wat singles in de zomerliefde. Ja, dag. toch? En, uh, ja. Nou ja, nu lang leven. De, ja, het leven. Juist, inderdaad. Ik wou eigenlijk ook zeggen, hoor, lang leven de liefde, maar... Ja, ja, de, ja klinkt, <laughs> klinkt ook leuk, maar... Ja, nee, het is echt uh, leven het leven. Ja, leven het leven. Ja. Hey, maar uh, ja, hoe is dit uh, eigenlijk een beetje uh, ontstaan? Nou, een aantal weken geleden ben ik gebeld door Frank Verkooyen. En die was eigenlijk heel nieuwsgierig wat ik op dit moment allemaal aan het doen was. ja. En uh, ja, voor iedereen is het natuurlijk uh, ja, een nare periode geweest. En uh, ja, Frank had zoiets van, goh, kom eens gezellig in de studio. En uh, kom eens even gezellig babbelen. En uh, nou, dat hebben we eigenlijk gedaan. En dat pakte zo positief uit. Ja. En uh, ik had, zat al jaren zat ik met een idee om een liedje van Helene Fischer te doen. Het liedje van uh, Viva la Vida. Ja. En uh, Frank heeft daar een, uh, ja, een Nederlandse tekst op laten schrijven en geproduceerd. En uh, ja, dat heeft gewoon supergoed uitgepakt. En daar ben ik heel trots op. Ja, dat snap ik. En zeker, en zeker. Ja, Frank ook, denk ik. Ja, zeker. Frank heb ik meerdere malen aan de telefoon natuurlijk. En uh, ja, ik ben trots. Maar Frank is natuurlijk net zo trots als dat ik ben. Ja, toch? Misschien ja. jij nog wel iets trotser. Ja, ik, ben <laughs> ben ik. <laughs> Ja. Hey, maar... Um, ja, je hebt wat aardig wat singles op, op je naam staan. Uh, zit, er nog, uh, zit er nog wat leuks in het verschiet, of...? Nou, heel toevallig belde die van het weekend op. Ja. Uh, we zitten natuurlijk nog in het weekend. Donderdag, vrijdag belde die op en uh, had alweer een heel leuk liedje op de plank liggen. En uh, was eigenlijk alweer vol enthousiasme bezig. En uh, we willen ook heel graag verder in deze lijn van dit liedje. Uh, dus ja, weet je, ik ga uh, denk ik ja, eind deze week weer een keer naar de studio om te luisteren wat Frank allemaal klaar hebt liggen. Aha. Dus we kunnen nog wat aardig verwachten. En uh, wordt het een uh, zomering uh, single? Of? Nou ja, weet je, de, de, de singles van mij, dat, uh, dat, dat duurt helaas, duurt dat soms wat langer dan dat ik zelf uh, had gewild eigenlijk. Ja. En Frank heeft eigenlijk gezien, joh, dit, uh, dit, is gewoon, dit past zo goed bij, je. we moeten er niet meer zo lang overheen gaan. Dus we hopen toch wel ergens september, misschien oktober, Ja, zomerse singles. Ja, ja, ja, nou, nou, nou ja, nou ja, zou, zou nog net kunnen. Ja, dat zou nog net kunnen, denk ik. Ja, ja. En dus... Uh, nou ja, ik bedoel... Uh, ja, het, het is allemaal uh, duurzat. Laat ik het zo ja, zeggen. Zeker. He? Ja, ja. En, en zeker in deze tijd. Uh, en die, wat we eigenlijk... achter de rug hebben. Uh, ja. als, je, de, de, als er niks binnenkomt... dan kun je ook uh, weinig uitgeven. Zo dat zeg ik altijd. Ja, ja. He, en, uh, ja, Gelukkig is de muziek niet stil blijven staan. Nee, dat, uh, dat zeker niet. Uh, qua mij... Uh, voor mij is het natuurlijk wel stil blijven staan. Ja. Maar goed, uh, ik ben ontzettend druk geweest in de thuiszorg. Dus het heeft mij er wel doorheen gesleept eigenlijk. Ja. En, uh, maar het heeft me ook wel aan het denken gezet dat ik nu dacht... als Suzanne Veldt mij met wat nieuws komt... dan wil ik ook echt iets doen wat ik, wat ik zelf heel graag wil. En dat is het belangrijkste. Juist, en dat heb ik altijd gedaan. hoor. Ik heb altijd achter mijn muziek gestaan... Ja. Alleen uh, ja, soms heb je zoiets van, joh, dan, dan wil je iets, maar dan gebeurt het uiteindelijk niet omdat je toch vindt dat het dan weer toch weer beter is. En nu dacht ik van, joh, we gaan allemaal, hè, alles mag open, dus we gaan een nieuwe start maken en dan kom ik gewoon met iets wat ik zelf heel graag, heel graag wilde doen. Nou. nou ja, ik hoop dat het inderdaad allemaal een beetje zo open blijft, want ja, ja. Hey. Verantwoordelijk, verantwoordelijkheid ligt nog altijd uh, bij de mensen zelf. Juist, ja, ik wou eigenlijk net zeggen... ...de mensen moeten eigenlijk niet te enthousiast worden... Nee. ...want dan uh, ben ik toch bang dat het weer fout gaat... ...en uh, dat is eigenlijk... Dat ook... eigenlijk weer terug bij zijn ja. Ja, kijk, we zijn allemaal toe aan een beetje genieten... ...en allemaal een beetje toe aan gezelligheid... ...maar uh, laten we ons wel aan de regels houden... ...want uh, ja dan hebben we gewoon straks allemaal weer profijt van. Ja, zo is het. Ja. Hé, hey, waar kunnen je, mensen jou volgen, Suzanne? De mensen kunnen mij volgen op Facebook onder de naam Suzanne Veldmeijer. Uh, daar heb ik een vind ik leuk pagina. Als ze daar uh, op lijken, dan kunnen ze alles volgen wat, uh, ja, wat up-to-date is. Ah, oké. Okay, okay, okay. Heb jij nog optredens die er het uh, verschiet staan of niet? In de agenda voor nou Ja, de... ja de, de agenda begint wel weer wat vol te lopen. Er staan inderdaad op optredens. Uh, ja, één optreden, Basse Openbaan, is ja, gelukkig, normaal zou je zeggen helaas, maar is gelukkig uitgekocht. Uh, de optredens die er staan, het zijn toch allemaal besloten feestjes... mensen die toch nog de verjaardag willen vieren of een trouwerij... Ja, st uh, sta, sta je en... ook nog het Jordaanfestival of niet? In permanent? Nee, nee, nee. nee. Oh, nog, okay. niet. nog niet, nog nee. Aha. Ja, daar wachten we op. <laughs> ja, ja, ja, ik wacht ook geduldig af. Ja, ja, ja. Nee, maar hij is nog, volgens mij is hij nog niet helemaal uh, uh, vol en uh, ze zijn ermee bezig, dat weet ik wel... Oké. Okay. En, en uh, voor de, ik weet ook dat hij voor de 90% uh, procent doorgaat. Oké, okay, nou dat zou mooi zijn. Dus uh, ja, wat eerst kan nog komen. Juist, inderdaad. En we blijven hopen dat het allemaal goed gaat komen. Ja, dat, uh, ik blijf het met je mee hopen. Hey, um, ja, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gezellige interview. Ja, graag gedaan. En hier is, en hier is de nieuwe single van Susanna je Leven het Leven. Daar is ze dan. Hey, dankjewel en uh, heel ja, goed weekend. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer. Hè. Doe doei. Perfect is het moment. Als zo Bijen en leven, het leven. We gaan naar de driehopperij van Fred Hey. De driehopperij van Fred Hey. Eventually you will return and bring your It's meant to be Eventually Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually, and given time, the gentle rain can smooth the jagged stone. Things work out when they are left alone, and maybe that's the key. to say, yes, I know the reason, goodbye. Many things. Please, please pick up the phone. When you are gone and I alone, I wonder what went wrong with our love. I can't forget all the love we shared together. Star. Again. De dat waren ze dan weer. Van Fred Heij. Zo is het. En uh, ja, We begonnen natuurlijk met Don McLean, Evently Eventually. En daarna Freddy Jackson. En You Are My Lady. En dit waren natuurlijk uit de jaren zeventig. Saskia en Serge. En Don't Tell Me Stories. Heerlijk nummer is dat. Uh, jij Bert. Ja, jongen, don't hurt me again, hè? Jongen. Yes, yes. <laughs> <laughs> dan moet je elkaar geen paar gaan doen hoor, jongen. Nee, zo is het. Een <laughs> Beetje vriendelijk. Jongen, jongen, als je af en toe vet, als je die, die, die berichten ook hoort hè, en leest... ik zit af en toe te kaken op dat LinkedIn. Nou, jongen, dat was van de wijk. Was de, ken je die gitarist, die, die, die, die uh, uh, Erik Clapton? Ja, ja, ja, ja. Ja, die man die had zich laten prikken met AstraZeneca, uh, zeg ja. ik altijd. Ja. <laughs> Maar die had zich laten prikken en die was eigenlijk, was niet echt op de hoogte allemaal wat er aan de, aan de hand was. Die vertelde eigenlijk ja, zijn persoonlijke verhaal, weet je, gewoon. Hij had, uh, zijn kinderen en zijn vrouw, die waren allemaal gewoon, allemaal van, ja, wacht, wacht, doe maar gewoon, doe maar mee. En hij had al een beetje zijn twijfels, maar ja, hij, hij deed het dan maar. Ja. Die man die tien dagen, is hij ziek geweest, Die kon niet gitaar meer spelen, toen uiteindelijk... Uh, ja, toen, hij, toen moest hij zijn tweede prikje weer halen. Nou, weer hetzelfde verhaal. Nou, die man, die schijnt een of andere ziekte te hebben. Dat, uh, aan het einde van zijn zenuwen ook zo. Beetje, dat je dat allemaal pijn doet. Die loopt met handschoenen overdag op jou. Ja. En die, uh, nou ja, die, die, die was zo ziek als hond was hij geworden. Ja. Dus die, die zat daar echt in, de, in een verhaal te vertellen. van iemand die gewoon eigenlijk zich. Uh, ja, uh, die, die had zich vergist. Maar ja, ondertussen was hij wel geprikt. Ja. Maar het was een, een heel menselijk verhaal, weet je, van dat hij eigenlijk erachter kwam van ja, moeten we het nou wel op, niet doen beetje, een, een beetje te laat. En, maar ja, het is natuurlijk een legende niet meer. Hè? Dat is het, het, ja, het wereldberoemd. En, nou, dus ik vond het een heel ja, aandoenlijk verhaal eigenlijk. Ik bedoel, ja. ik doe niet met me mee, ik laat me niet prikken. Eh, voor mij is het even wat anders. Maar eh, ja, weet je, dat vond ik aandoenlijk. Er staat er een bericht van een man die zegt, hou toch op met dat gezaak, wegwezen. Ja, we hebben nog uh, heel weinig, uh, een aantal nou, seconden, Herbert. Don't niet me again, daar ging het eigenlijk. Zo is het. Ik ben teruggezet. Zo, god jongen, ik vind jou niet meer normaal. Mag iemand niet meer zijn verhaal vertellen op de haal of zijn eigen ervaring? Nou ja, dus wat dat betreft, ik vind dat we gewoon wat meer. zult voor elkaar. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.